In Amerika is de macht in handen van Rijken, zei Castro. Hij volgde in 2008 zijn broer Fidel op als president. De afgelopen jaren kondigde hij herhaaldelijk grote economische en politieke hervormingen aan. Maar tot nu toe is er weinig van terechtgekomen. In België is afgelopen avond een algemene staking begonnen. Tot komende avond liggen veel publieke diensten stil. Het is een protest tegen alle saneringsmaatregelen van de regering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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Weet je wat ik vandaag in een voor me zag? Holleder in de boerke? Ja. Kijk, ik, ik ken hem een beetje, Ja, dat zegt iedereen, maar ik ken hem echt. Hoor. Nee, geen boswandeling met hem gemaakt, ook geen behoefte aan. Maar ik ken zijn familie, uit de Jordaan van vroeger toen hij klein was. Dus ik denk, ja, wat de man ook allemaal niet veel gedaan heeft. Hij kan moeilijk over straat, nou, in Amsterdam in ieder geval... Dus een boerka zou voor hem de oplossing wezen. Lekker anoniem. Hè? Alleen die oogjes. Hè? Niet die herkenbare neus. En, uh, nou, hij kan ook even wennen. en hij kan gaan en staan wat hij wil. En nou kan het nog. Hè? Want ze gaan het verbieden. Maar hoe gaan ze trouwens zoiets doen? Trekt een agent zo'n ding van je kop? Of moet je het zelf afdoen? En hoe ver dan helemaal? En wat je ook nog krijgt. He, als het heel koud wordt, zoals komende week, dan gaan de mensen allerlei grote mutsen en, en dassen om de hoofd winden. En wat is dan het verschil met zo'n boerka? Maar goed, het is een tip. En laat ik nou verder met mijn mond houden. Want uh, de man heeft al genoeg aandacht gehad, he, sinds hij vrij is. Jamie, nee, blijkt de, koning, de koningin wel. Enfin, ik ga mijn schaats uit het vet halen en ik wens u veel plezier met de vorsten. Niet met je mond aan de brugleiding, anders vriest die vast. Kruiken, je bit en je wanteren. Nou, doei doei! Apaka, apaka... Oh, het was weer goed, de Groentevrouw. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk uh, naar de wereld van uh, Anne Dodeman op www.groentevrouw.com. U zult er sterk naar terugkeren. Maar eerst luisteren naar mijn gasten. Uh, Mindpark. En het is een heleboel talent van, allemaal van beneden de Moerdijk. Eentje komt uit Nijmegen, uh, de andere woont in Tilburg. En hier heb ik, heb ik er twee uit... Nee, uit... Twee uit een bos? Ja, jullie wonen allebei in een bos. Maar de ene komt uit, uit de buurt van, van Kortrijk. En waar stond jouw wiegje, Ralf? In Eindhoven. Gewoon in Eindhoven, oké. Okay. Goed, uh, dat is Ralf Timmermans, gitarist, uh, toetsenist, uh, zanger. Hij was hier al eens te gast, hè, samen met Signe Toffsen. En dan... Uh, gitarist alleen? Ben je gitarist? Jeroen? Jeroen uh, Ja, toetsenist. Ook op, toetsen? Op het album een beetje bas. Je ja. kan ja. eigenlijk ook alles? Ik probeer alles. All right. Uh, vorige week heb ik, daar was jij toch ook bij, bij Last for Life? Jazeker. Nou zeg, ik, was, uh, ik heb ze live aan het werk gezien en gehoord. En het was, en het was mijn waar genoegen. Uh, in een hele mooie, oude, enorme werkhal hè, van Felix. Ja. Uh, het klokgebouw heet het, ja. geloof ik. Uh, uh, en uh, nou ja, dat was een voorstelling van United Sea... Dus United Cowboys, dat is een uh, initiatief dat bestaat al, weet ik veel hoeveel jaar, van Maarten van der Putten en Paulien Roelands, geloof ik. En Paulien Roelands is choreografe en, uh, wat is die Maarten eigenlijk? Dat is de creatief leider. Oh, de leider. Oké, okay. nou goed, die, die, die doen al vanaf 2004, hebben ze dan jaarlijks een Last for Life programma. Ja. Waarin ze dan, uh, uh, nou ja, dans, performance en muziek verenigen. Ja. Toch, dat is het idee hè? klopt. Ja. En het ja, is een paar jaar. Of is het is het is het uh, de eerste of tweede keer dat jij dat jullie als Mind Park daar muziek bij maken? Nee, nou, Park ik ben een muziek. jaar of zes geleden voor hun gaan gaan werken. Ze dus schrijven eigenlijk hun uh, soundscapes en ah, stukken okay. voor voor de onder hun dans uh, performances. En uh, en zo is de band er ook een beetje bij gekomen als het ware. Ja ja. Signe was er ook bij, hè? die zong ja. ook. Ik vond het echt gek. Ik vond ze mooi. Op een gegeven moment zat ze op een auto, een BMW... en had ze alleen een klein gitaarversterkertje... en dan geen zangversterking. Dat, dat, dat werkte. Dat werkte. Het was heel mooi. Het was één mi minpuntje. Oké. Okay. Dat jullie zo kort gespeeld hebben. Ik had nog wel een concertje gewild van Mindpark. Park. Ik had ja. gewoon meer gewild. Ja, dat ja, was zo lekker. Dat is het ding gewoon met, dat, met de mensen die uh, nou, dat soort dingen gaan in het theater, ja? die zijn gewoon vaak niet zo pop-minded. Dat is gewoon heel vreemd. Die willen gewoon zitten en, en een show zien. En als het dan is afgelopen, dan willen ze naar huis. Dat, dat zijn ze gewend. Dus als je dan, ja, vaak als je dan ook een heel, heel rockshow er nog achteraan geeft, dan, dan dat, dat, dat snappen ze gewoon niet of zo. Oh, nou, dat had ik wel gewild. Ja, ik ook wel. Maar goed, <laughs> nou, nu zien jullie hier. Natuurlijk wel in uitgeklede versie, hè, want de drummer hebben ze thuis gelaten en, en, en, en de bassist. Maar dit wordt dus heel speciaal, heel bijzonder. Uh, ik, ik zou zeggen, laat maar horen hoe jullie klinken. Right. Right now, right? Yeah. <tied> Hartstikke mooi, het is toch heel bijzonder. Twee gitaren, maar verder niks erbij en dan die twee stemmetjes. Ja. Mooi en ongelooflijk veel knopjes bij je voeten. Ja, dat, vind ik, dat vinden we gewoon leuk gitaristen. Knopjes, <laughs> en maar, waarom, maar waarom zijn het er zoveel? Wat doen ze allemaal dan? Uh, nou, eentje die uh, maakt het geluid wat stoerder, en eentje die maakt het geluid heel erg rock and roll, heel erg rockender. Deze die dupliceert het met je echo. Ja. Dit, hiermee kun je stemmen. Oh. Op podium als er veel herrie is, zeg maar, dan heb je gewoon een lampje, dan kun je zien hoe je hem stemt. Okay. En dit is een, ook een soort delay-achtige uh, soundscape-maker. Ja, dat doen ze. Dat doen. Nou goed, dan weet ik dat ook weer. Ik, ik, ga, ik ga eventjes vertellen wat er in de rest van het programma komt. Uh, ik heb een, een monoloog die Theodor Holman schreef over een bijzonder moment in het leven van Boudewijn Buur. Weet u het nog? Het Moment dat hij zijn fictieve zoontje liet sterven. Nou, de verhouding tussen Boudewijn Buug en Theodor Holman, beide heel lang collega's bij het parool, is overwegend vriendschappelijk geweest. Hè? Ook al is Boudewijn van een notoire roddelaar achter Theodor's rug om. En na de dood van Boudewijn besloot Theodor om te blijven proberen die complexe, leugenachtige persoonlijkheid van Boudewijn Buurge te doorgronden. En dat, uh, dat doet hij onder andere met deze monoloog. Ik vind hem heel bijzonder. Goed, Hoorspel uh, op herhaling uh, komt uit 1985 de keer, dit keer. Gecomponeerd en geschreven door uh, Michel van Bergen-Henegouwen. Beetje impressionistische tekst. Maar het vooral draait om de synthese tussen tekst en muziek. Nou, misschien niet helemaal mijn pakje aan. Maar, ja... De verteller is Ramses Shafi en die heeft echt zo'n heerlijke stem. Alleen al die stem. Goed, graphic novels, kent u dat, hè? Strips voor volwassenen. Nou, daar zitten ook parels tussen. Ik heb er weer eentje. Judith van Istendaal bijvoorbeeld. Dochter van, ja, Geert van Istendaal. Goed, ken je wel, hè? Geert van Istendaal? Geert Istendaal? Geert van Istendaal? Nee. Nee? Nee. Nou goed, dat is Jeroen en zijn is een Belg en hij en weet het niet. Maar hij is dus waarschijnlijk niet goed genoeg cultureel onderlegen. Goed, uh, uh, Judith is uh, meer een tekenaar of illustrator. Hè? En het boek heet Toen David zijn Stem verloor. Zijn uitgave van Oog en Blik. Prachtig. Film. Ik zag er maar eentje. Zeer de moeite waard. Uh, George Clooney, die kan dus echt acteren. Dat is een hele secure film. The Descendants. De Descendants. Grote kans hebben voor weet ik veel hoeveel Oscars. In Wollen al een uh, Golden Globe. Nou, ze is uitstekend geacteerd over de hele linie. Hè. Pa, die zit, uh, zit na de dood van Maalpeens opeens met twee dochters. En nou ja, daarover laten we dus meer. Harriet, uh, die is uh, op Cuba en die is doorgereisd naar Trinidad. Ik vraag me af of ze, of ze die toespraak van, uh, van meneer uh, uh, Raúl Castro ook gehoord heeft. <lacht> Goed, Trinidad is dus niet het eiland, maar uh, de kustplaats. Hè, ten zuiden van... van oh, wat zitten jullie hier te kletsen achter mij? Heel zachtjes. Het staat er ook... Ik hoor, ik zit te luisteren. <lacht> ja, waar was ik? Oh ja, nou, op dat Cuba. Nou, ze ze fietste heel voorzichtig, uh, schreef ze. Ze mailde me al rond de krabben op de zeeweg. En ze vraagt zich uh, uh, af waarom, waarvoor al die uh, Chinese gymnastiektoestellen dienen die in het veld staan. En ze speelt een potje domino met opa. Ze danst een potje reggaeton met, uh, met weet ik veel wie. Enfin, straks tegen zes uur willen we allemaal naar Cuba. Wat verder? Oh ja, nou ja, uh, we zullen een razendsnel mysterie van Emily moeten spelen. Maar Rex van Beuningen en Track Tracers, die krijgen altijd. En met dank aan Jan Emaus. Tot slot de website: www.adelinevlier.nl. Ik kreeg net een goede tip van, uh, van Ralf. Hij zegt: Je moet er een, uh, een player op zetten. Want uh, ja, ik, ik en mijn generatie, we hebben helemaal geen radio meer thuis. En toen bedacht ik: maar Ja, ik ook niet. Ik luister <lacht> ook. Ja, precies. Ja. Radio1.nl radio Dan kan je gewoon... Uh, uh, zo doe ik het ook, ja. Ik luister via, via mijn internet altijd naar de radio. Goed, ik ben dus moderner dan ik dacht. Nou, Je kan in ieder geval allemaal podcasts op die website. Alles terugluisteren. En je, je, je kunt ook mailen naar KRO.nl. Moet jij wat hebben of zo? Want je bent... Is dat net ook al te kuggen, hè? Nee, ik heb een beetje... Het is de winter. Een kopje thee? Heb ik ook al. Oké, okay, goed. Uh, zeg, uh, word ook vriend van mij op Facebook. Want dan, uh, dan ben je helemaal direct op de hoogte... Als, er, als ik wat leuks heb te vertellen over het programma. Nou, ben je er klaar voor, jongens? Ja, nog eentje doen. On. If you're feeling lonely, put some weight in it In a rainstorm, you're the only one. You're taking it all in, put some weight in it and numbers cycle on and on. You're always growing bigger, put some trust in it. Dan leg ik even deze weg, ziep? Uh, dan ga ik deze microfoon. <lacht> nou, ik moet even tegen luisteraars zeggen: als je ze live ziet, en dat was voor mij echt een, uh, een, een, een eye-opener weer, er zitten dan lekker crescendo's in, weet je wel. Dat het helemaal zo aanzwelt en dat die gitaren heerlijk vonden. Dat vond ik zo bevrijdend. Dat heb ik een hele tijd niet gehoord, want ik word wel een beetje, af en toe word ik een beetje ibol van al die singers-songwriters. Ja mooi stuk van Hans Theo, hè? Oh nee, wat even is het Heb je gezien dat? het laatste stuk van Hans Theo? Oh nee, vertel. Maakt die Sticker Soul Rides heel af, toch? Oh ja, waar dan? In zijn laatste show. Ja, oh. ik, moet je even kijken. Dat heb super, je gezien? Superleuk. Oh, oké, okay, goed. Nee, maar wat jullie nu doen, maar ik hoor bij wijze van spreken die platen er nu bij. Want ja. dit nummer, hè, waar, waar je uh, expres, oh, dat heb je vorige keer al uitgelegd, waarin jullie echt die sound van Crosby Stills, Ness Young... wilden ja. proberen te benaderen, dat is hartstikke gelukt. Hè, maar het is mooi dat het ook zo met zijn. Twee je kan. Ja, dat kan wel. Maar goed, dus jullie moeten... Je, uh, jullie moeten ze live gaan zien... wil je dat, uh, dat vuur wat dan zo oplaait. Lekker, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, dat kan dus nu hier niet. Nou, Oké, okay, waar gingen we... Oh ja, de uh, ins en outs van, my, my, uh, van, van mijn park. Maar dan moet ik eerst even jullie doopzee lichten. Hè? Dus dat ga ik even heel snel doen. Ralf, geboren Eindhoven. Ja. Muzikaal nest? Nee. Paar maanden niet? Mijn moeder zong in het kerkkoor. Okay. En haar oma ook en ik ook. Oh, oh jij ja, echt waar? <laughs> ja. Nee, ik trouwens, ik drumde erin. Je drumde in het beatclubje van de kerk? Nee, zo oud ben je niet. Nee, nee, nee. Want dat was vroeger, hè, ja. dat je beat mis. Ja, nee, dat was ik ook. <laughs> Drummen in de kerk dan? Ja. Wat dan? Ja, een beetje, denk ik, versies van, van, die, van die kerknummers. Een beetje een modernere versie van gemaakt of zo. Het was geen pop of zo, maar okay. het was eigenlijk verschrikkelijk. En wat deed pa? Pa werkt bij Philips. Oh, die werkt we wel, wel grappig. Ja, dat heb je dan als je in Eindhoven woont. En broers en zussen ook muzikaal? Uh, nee. Helemaal niet? Nee. Nou goed, uh, wat draaiden je ouders? Wat voor muziek hoorde je thuis? Uh, vader had wel heel veel platen. Ze zat uh, van alles tussen, weet je wel? Van de uh, Beatles tot uh, Jesus Christ Superstar. Um, uh, you can go your own way. Uh, ja, ja. Su Supertramp. Ja. Uh, dat soort dingen. Maar, maar mijn moeder bijvoorbeeld Phil Collins was wel wel gek van. Of Genesis, dat soort dingen. Ja, ja. Ja. En wat was het eerste liedje wat jij meezong? Bewust dat je kan herinneren. Oh, dat was waarschijnlijk dan iets van de basisschool of zo. Weet je wel? zo, nou, iets, zo, zo maar iets. niet kinderen voor kinderen, hoop ik. Dat, dat heb ik ook al meegezongen. Ja? ja. ja. ja. <lacht> daar had ik... Oh, daar kreeg ik toen al jeuk van. Nee, nee. Ja, die uitspraak, hè. Die, die, ja, die dat dat, dat, dat goois... Gruwelijk, ja. Vader, ja, zeker. Nee, goed, heel erg, erg. Maar goed, en, en, en weet je nog het eerste plaatje wat je kocht? Bewust, wat je, waar je geld aan gaf Ja, de eerste plaat, die, die, heb ik, die kreeg ik. Ja? Toen was ik een jaar of twaalf en dat was Pink Floyd, The Wall. Echt waar? Ja, van mijn oom. Oh, wat goed. En dat vond je mooi? Dat vond ik te gek. En was je al met muziek bezig toen? Ja, ik was wel echt wel vanaf vanaf... Ja, ik, ik, drumde, even, ik bouwde thuis altijd drumstellen van potten en pannen en dat soort dingen. Dus eerst is het allemaal met drummen begonnen? Ja, ik ben eigenlijk als drummer begonnen, ja. En gitaar en zang, wanneer kwam dat erbij dan? Mijn vader had een, een gitaar met één snaar. En dan ging ik dan eens dus die Pink Floyd solotjes zo op meedoen, op één snaar. Maar dat, dat lukt natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment zaten er drie op. En toen heb ik van mijn, diezelfde oom van die cd, heb ik toen een, uh, er eentje gekregen, een gitaar. Een, een, gewoon zo'n grote, weet je wel. Ja? Een, een uh, country gitaar. En uh, die ben ik toen gaan stemmen. Dan heb ik zo'n boek gehaald in de bieb, hoe je, hoe je moet stemmen. Toen ben ik hem gaan stemmen en het eerste nummer wat ik kon spelen was uh, volgens mij Welcome to the Machine. Ook van Pink Floyd. oké. Oh, oké, okay. ja. okay, dus uh, oh, wat goed. Dus niet de, house op. Op. niet de House of the Rising Sun. There is a... <laughs> nee. Dat is toch het eerste wat je altijd kan op de gitaar? Nee. Ja, ook wel, ja. Ja, Dat is wel zo'n ding die je moet kunnen spelen. Hè? Ja. Dus ik... of, of dat van Deep Purple. Uh, and the water, hoe heet dat nou? Smoke on the, the water. Smoke on the water, ja. Dat, nee. Uh, nee. Goed, misschien Not done. Not done. <laughs> not done, natuurlijk, not done. Goed. En uh, wat wilde je worden toen je 17 was? Denk even terug. Uh, ik wilde eigenlijk altijd wel iets doen in de, in de muziek. Dat wist je toen al? Ja, dat wist ik al best wel lang, ja. ja en wat, had, wat hing er in jouw kamer aan de muur toen je 17 was? Ik denk nou, toen niet Michael Jackson meer. Maar daarvoor was het altijd Michael Jackson. en Dat vond ik echt te gek. Nog steeds vind ik dat te gek trouwens. Oh, wat grappig. Uh, maar uh, toen ik 17 was, ik denk iets van Pink Floyd of zo, of iets rebels. Iets. Maar goed, uh, Pink Floyd, uh, Michael Jackson, de Beatles. Nou, ik hoor het, hoor het wel. Nou goed, dat leggen we zo even, even, even laten liggen. En dan gaan we naar Jeroen. Jeroen Coulomb. Nou, dat vind ik ook wel leuk, omdat jou, uh, jouw nestje niet in Nederland stond... maar nee. bij Kortrijk in de buurt. Ja. En uh, uh, kom je uit een muzikaal nest? Uh, helaas wel. Ik zeg helaas erbij, omdat... <laughs> Ik kom uit het fanfaregezin. Dus iedereen moest een blaasinstrument leren bespelen. Ik wou drums doen, maar dat, uh, ik moest een blaasinstrument kiezen. Ja? Dus ja, dan speelde iedereen in, het, in de fanfare. En hoeveel kinderen waren er dan thuis? Uh, we zijn met z'n vieren. Maar mijn jongste broer die, uh, die had iets met auto's, die had niets, niets met muziek. Dus die is ja. er onderuit kunnen komen. Maar de rest speelde allemaal uh, mijn oudste broer trompet. Mijn zus uh, dwarsfluit, moeder clarinet en vader trombone. En tuba. En jij dus? Engelse hoorn. Engelse hoorn. Oh, ja. <laughs> Oh, en, en hoe vaak? Dan was één keer in de week uh, repeteren? Nou, we, we zaten bij drie fanfares. Oh. Ja, dat was, dat, uh, dat was het ding bij ons. Dat was echt helemaal... De, oh, oké. Okay. Ja, goed, het ging vaak meer om de biertjes naderhand. Na ja. Uh, hey, en, en, en wanneer heb je daarvan los kunnen rukken? Uh, toen ik een jaar of veertien was, heb ik... Uh, ja, het was allemaal heel veel pijn en moeite. Maar toen heb ik tegen mijn vader gezegd van... Uh, ik kap hier gewoon mee. Ik ga, ik ga, ik ga drums... Uh, ik ga drummen. Dat gaf even, even toestanden thuis. Maar je bent ja, dus wel zeker. geaccepteerd. Nou ja, ik, je hebt in België heb je, heb je, heb je muziekacademie en dat moest ik afmaken. Weet je wel, dan, uh, dan, dan maak je pas af als je 18 bent. En, uh, dat je, was pad, even, wat? je ging naar muziekacademie? Ja, dat is een uh, naschools, uh, opleiding. Ja? En dat uh, kun je vanaf je negende levensjaar kun je dat beginnen tot, tot je achttiende. En toen jij negen was, moest jij die Engelse horen doen? En, en, en, en daarna mocht je drums doen daar op diezelfde school? Nee, nee, nee, nee, dat moest ik dan alleen doen. Dan ben ik een bandje begonnen met, met vrienden. eens op een zoldertje een drum, drumstel geïnstalleerd en een versterkertje. En, en gewoon begonnen? Zo zijn we begonnen. En, en welke muziek inspireerde jou toen? Wat luisterde je naar? Toen, toen je veertien uh, ja, was. En toen... alle, alle Belgische helden. Deus, uh, um, ja, dan, dan, dan kwam Suikolaar voorbij, Das Pop... Uh, al, al die helden. Ja? Hebt, van het Zoekie Love heb je, heb je wat meer? Ja, had dadelijk iets van draaien, volgens mij. Dus ja. dat is, ge okay. is gelukt, we zijn bij de auto kunnen komen. Oké, okay, dus ja, want het portier <laughs> was even weg en dan kan je het, het pand hier niet uit enzovoort enzovoort. En, en, en wat had jij aan de muur hangen? Niks. Weet je zeker? Ja. Een, een poster van Einstein. Nou, dat bedoel ik. Ja, dat was het. Maar en, een karikatuur. En, en wist jij ook... Een karikatuur, oké. Okay. Maar wist jij uh, uh, op de middelbare school uh, al wat je wilde worden? Had je zoiets van dat wordt de muziek? Of had je eerst nog andere plannen? Ik heb heel veel plannen gehad. Ja, sowieso als, als jongeling. Maar dat, dat hebben heel veel kinderen. De, dan wil je dierenarts worden. Want ik, ik, ik, ik, ik had iets met dieren. Ja. En dan uh, wou ik eigenlijk architect worden. Maar ik, ik, ik, ik zie heel veel kleuren als een hond. Dus dat was niet zo interessant voor mij. Wat? Je, ziet, uh, je, je bent kleurenblind? Ik ben flink kleurenblind, ja. En uh, toen ik de hogeschool deed, dan uh, werd duidelijk dat dat gewoon niet interessant was voor mij. Echt dan waar? Ik heb op een gegeven moment in de les opgestapt en uh, ben ik nooit meer teruggekomen. Mm. Het, het, het, het, uh, en toen nog, en nog een andere opleiding begonnen? Niet. Nee, ja, ik heb ervoor uh, instrumentenbouw gedaan. Opleiding. Dus dat, okay. uh, die heb ik wel af, afgerond. En wat kan je nou maken dan? Uh, Snaarinstrumenten. Dus je kan een gitaar maken? Ik kan gitaar maken. Kan jij hem bouwen? Ja, die gitaar die Signe bij altijd heb ik gebouwd. Ja, die staat hier nu niet, maar de vorige keer... Uh... Ach. Oh. Signet, oh, Signe luistert. Luistert live vanuit Zweden. Hai, Signe. Is het leuk met... Hoe heet hij? Hoe heet hij? Die Gustaf. Gustav. Gustav. Doe de groetjes aan Gustav, ja? Ja, jelske daai. En ik mijn vleur. Dat is, geloof ik, slag ook. Goed. wat wou ik zeggen? Dan ben ik helemaal van slag. Oh ja. Goed, nou, dat weten we dan zo'n beetje, wie jullie zijn. En nu gaan we eventjes de weg naar dat huidige Mindpark. Want dan zitten natuurlijk een aantal stappen voor. Uh, volgens mij was jouw eerste serieuze band. Maar misschien daarvoor zaten ook allemaal bandjes. Sweet Assembler. Ja, klopt. Dat is van 2004 tot 2008. Ja. Dat was de eerste echte band waar je, waar ja. jij, uh, van jou. En daar heb je ook twee cd's mee gemaakt. Ja. Hele goede pers gehad. Ja. En, ja. en dan, waarom houdt het op? Uh, waarom houdt het dan op? Ja, ik denk... Ja, of het, soms is de koek gewoon op of zo, weet je wel. Of dan, dan krijgt een bandlid krijgt een vriendinnetje en dat wordt dan belangrijker. En die willen gaan, uh, ja, gaan, gaan, gaan kinderen fokken, zeg maar. En dan, uh, Zij, we zijn we een vies gezicht? Ja. <laughs> Wil jij dat niet? Weet ik niet, weet ik niet zo goed. Daar dat, dat denk ik veel over na. Ja. Dat is ook een open vraag voor mij. Maar je hebt wel, je hebt wel gelijk dat het natuurlijk een ontzettende overgang is. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik, ik, ik snap het ook. Ja. nu kan je gewoon lekker doorfrieken in die studio zolang je wilt. als je ja, nog een whisky erbij. En ja. gewoon, ja, je hoeft helemaal niet... Uh... Nee, het lijkt mij... Uh... En jij? Jij weet ook nog niet... Hoe zou Bono dat? dat doen? Die heeft toch vijf of zo, toch? Ja, en die laat die vrouw wel eens doen, natuurlijk. Ja, ja en, en, en misschien vijf. En die Sting ook, weet je. Die heeft toch ook een heleboel kinderen? Ja. Maar die zag ik dus wel in Amsterdam. Naar de Hoeren? Ja. Ja, precies. Ik dat In de lange straat. Ik zie hem zo, er, zo eruit komen. Ja, ik geloof ook dat ze een soort afspraak hebben, hè, die vrouw en hij. Dat dat, hij gewoon dat, lekker dat, hebben... dat mag. Hij hebben zo'n tour, steeds een tour. Right? <laughs> goed. <laughs> nou, dat wou ik even kwijt over. Ik, ik vind het een, zelf... een beetje zelf ingenomen. Sting. Sting. Ja, hij is goed. Oh. Hij, hij is een type het bos redden en zelf een jetplane hebben. Hè. Ja, precies. En die bono heb. moet je er helemaal niet over beginnen met mij. Dat kan ik <laughs> helemaal niet nee. tegen. Goed, maar oké, okay, dat, dat uh, assembler was afgelopen. En toen... Uh, uh, ja, toen uh, Mindpark, 2009. Ja. Kondigden jullie aan, begonnen jullie met z'n vieren. Een EP'tje. Ja. En uiteindelijk hebben jullie uitgedeeld aan het publiek in, uh, bij een concert ja. in Den Bosch. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat leek ons leuk. We hadden die plaats gemaakt. Het was gewoon eigenlijk een plaats met demo'tjes en wat, wat weet je wel. Een soort ideeën wat, die we hadden. En die hebben we toen uh, weggegeven aan die, aan die 200 man. En voor de rest aan niemand Dus die, die 200 mensen hebben hem en that's it. En, en dat moet zich dan rondzingen en dat moet verder gaan. Ja, en uh, van, van die EP zijn geloof ik... twee nummers uiteindelijk naar de, ons debuutalbum gegaan. We Will Adapt. Ja, ja zo is het. Uh. Even uh, Jeroen, ja. uh, hoe was dat bij jou? Wat we, jij zat in, iets met superclue? Sexy superglue, ja. Dat, dat is, dat is nooit... De ambitie was om een serieuze band te hebben... maar het <laughs> blijven een hoop vage vrienden die dan... Uh, die eigenlijk... Muziek maken om te kunnen en uh, Ik weet niet wat ze allemaal deden. Ja. Maar uh, van repeteren kwam niet zoveel. Dat was in Gent al? Dat was, uh, nee, dat was nog in, uh, in Menen, mijn geboortedorp. Ja. Maar ik woonde toen al in Gent. Maar, en dat was ook het frustrerende. Ik, ik woonde in Gent en ook in Antwerpen een tijdje. Dus dan moet je drie uur reizen om te gaan repeteren. En na, ja. na een half uur gaan ze blowen en is het afgelopen. Vreselijk, dat gebleven. Ja. Zo saai. Oh. Maar dat vond ik al op de middelbare school. Weet je wel? Als ik dan bij mijn vrienden nee, Jongens, ik ga naar huis hoor. Want dat hangen op die bank weer helemaal gek van. <laughs> Goed. Maar, eh, eh, en hoe kom je nou aan, eh, aan Ralf? Nou, we, um, met, uh, met mijn vorige band, uh, Sex Soep Blue... hebben wij eerst een demo's opgenomen toen ik... Ik was 16 of zo. Denk het, ja. Volgens mij waren we pas een halfjaartje bezig. En uh, daarna hebben we een EP opgenomen. Dus daarbij ik al heel lang contact... En ik zat zonder band en zij zocht toen nog iemand. Een, ja. uh, iemand die ik toetsen kon doen. En het is, het is een hele goede chemie. Ja, jullie wonen zelfs nu in, het, in hetzelfde huis? Ja. <laughs> of hebben jullie verkeering? Nee. nee. Dat niet. Ja. Helaas. <laughs> <laughs> Helaas niet. Komt er hey. maar niet van. Nou, dan een, een heel belangrijk detail in jullie bestaan is dat jullie een eigen studio hebben. Ja. Dus We Are Music Junkies? Ja, ja tussen haakjes. Omdat ik had eerst een keer een jazzband en die ging het uitbrengen in Amerika. en Toen zei ze van ja, We Are Junkies, dat kun je echt niet op een Amerikaanse cd zetten. Dat heb ik er maar voor de duidelijkheid. Music tussen, music, ja. Ja, tussen haakjes ertussen geplaatst. Precies. Maar dat is natuurlijk waanzinnig luxe om dat te hebben. Ja. Hoe kom je eraan? Nou, die hebben we in, in de tijd van de vorige band dus, uh, opgebouwd. Alle onze die we overhielden. Uh, hebben we hebben op een gegeven moment een, goede, een krachtige pc gekocht en uh, een geluidskaart, et cetera, et cetera. En na een paar jaar uh, investeren werd dit gewoon echt een, een, ja, een opnamestudio. Het begon als, als goede oefenruimte en is, is nu ja. een opnamestudio. Dus heb, kan je ook je, je, je centjes verdienen door anderen te produceren? Bijvoorbeeld, ja. Zoals Signe. Hè? Ja, Signe heb jij geproduceerd. Haar laatste twee platen, hè? de EP en... Ja. Uh, en uh, en euh, nou ja, ik zag een lijst van, van meer dan twintig namen daar staan. Ja, het wordt steeds drukker. Ja. Is dat, doe jij dat ook wel eens, produce? Nee. Want dat is toch nee. eigenlijk wel een, een vak apart, hè? Ja. Want je bepaalt de sound... Ja, je, je bepaalt ontzettend veel. Ja, je kunt, wel, je kunt wel heel veel spelen, inderdaad. Maar het, ja, het is vooral, volgens mij is het vooral zorgen dat de mensen eruit krijgen wat ze, wat ze willen, zeg maar. Dat hun gewoon op, op het top van hun zijn spelen. Ja. Dat is belangrijk als producer, denk ik. En voor de rest kun je achteraf... Ja, je kunt, ja, je kunt er alles van maken in principe. Maar het is wel een fabeltje. Hè. Als je val zingt, dan wordt het nooit mooi. Nee, nee, dat begrijp ik. Je moet wel iets, iets kunnen. Ja. dus Dat, dat, dat is zo'n fabeltje dat er soms is. Hè. Dat is zo'n knopjes in de studio. Make it shine of zo. Nee. En, nee, nee. en tune Dat doe ik niet aan. Nee, dat doe jij niet aan. <coughs> Heel goed. Nou eventjes gaan we eindelijk komen bij, die, bij het, het album. Wat dus alweer een tijdje uit is. Ja, het is gewoon officieel. Een halfjaartje zo? Ja, ja de, de hè, precies. 4 ja. juni hadden jullie de extravaganza presentatie. Ja. Maar in mei was het natuurlijk al te krijgen. We will adapt. We hebben het al over gehad wat dat betekent. Maar dat moeten we nog een keertje doen. Oh. Trouwens eventjes over die, die, die, die, die, dat album. Dat heeft ontzettend lang geduurd. Komt dat ook weer niet doordat je een studio hebt en maar blijft poetsen. Nou, oh, zo lang geduurd? Nou ja, 2009 begonnen jullie. Ja, en... eind 2009. Dat is eigenlijk, weet je wel, de laatste volgens mij was het september 2009 of zo. Toen zijn we begonnen. En in, toen was er in 2010 al die EP. En een halfjaartje later of zo. Ja, misschien, nou, misschien, jaart, iets, misschien iets langer was er die plaats. Maar toen hebben we hebben wel tien, tien nieuwe songs geschreven en opgenomen. En... Nou, maar inderdaad, het kan, het kan nog sneller. Maar... Hoe omschrijven jullie uh, je eigen sound? Niet, weet je wel? Ja, <laughs> niet. Denk ik toch niet over na. Dat is zo lastig. Omschrijf je eigen sound. Nou, hele open, transparante, alternatieve pop-rock muziek. Zo, ja. Denk ik, zoiets. Ik, ik zit naar de tijd te kijken. Ga, gaan we weer spelen? Dan we, lullen we dadelijk nog wel weer verder? En laten we even open die, eh, horen die open pop-sound, pop-rock sound. Whatever. Mindpark. Zo zijn. Nee, nee, doe rustig, rustig aan. Wat zal ik doen? Ik eh, schenk nog een kopje thee in. Beautiful morning. Je moet het verhaal vertellen wanneer je dit, uh, dit geschreven hebt. Nou, het is Parijs. We hadden een, een show in Parijs. En toen uh, <coughs> ging ik met Raoul... Iedereen was al een pit en toen ging ik met Raoul s'nachts door de straat. Wie is Raoul? Ja, eigenlijk onze lichttechnicus ja. en uh, onze chauffeur. tourmanager-chauffeur. Okay. Ja. En uh, toen liepen we s'nachts door de straat en toen zaten we ergens. Toen was er een soort staking ook. Dus reed er reden uh, geen subway, die reden niet. Toen zaten we op een gegeven moment z'n tweeën op een bankje, gewoon bij een bushalte te wachten... Superveel en superveel Parijzenaren die dus allemaal gestrest waren en fucked up waren. Maar wij hadden dus een hele zware dag gehad met echt gruwelijke... We waren gewoon nog dronken waarschijnlijk. Dus toen zaten we daar op de bankje en toen dacht ik van, dat is prachtig dit. Dat, dat observeren van die massa's. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Want dat vind ik wel bijzonder. Jullie liedjes gaan nou niet... Uh... Echt over baby, I love you en baby come back. Dat, dat is niet zo. Maar... Het is, er zitten ook best wel wat zwarte teksten bij en uh, hallucinaties, uh, drugs. Uh, um, ja, ben je daarmee bezig met, met, met, uh, met de wereld die uh, om je heen komt? Ja. dat terug in die liedjes? Ja, denk het wel. Dat is wel belangrijk? Ja, vind ik wel. Want natuurlijk, het, het titelnummer wat je zei, dat bestaat al langer. We Will Adapt. Ja, dat vroeg ik jou vorige keer, van uh, wij, wij passen ons aan. Ja. Wat klinkt dat naar? Nee, het is, het is sowieso zeg maar, een beetje darwinistisch, uh, we will adapt. Maar ook uh, dat, je, dat je je aanpast in de zin van uh, zeg maar, hoe de regels ook veranderen. Of de pensioen, weet je, of je nou later met pensioen moet of hoe dan ook. Je moet er gewoon altijd mee dealen of zo. Dus het is, het is ergens heel erg treurig, maar ook ergens heel erg vanzelfsprekend. En die spanning... Dat is een beetje We Will Adapt. Net zoals in de muziekindustrie. Uh, vroeger uh, uh, maakte je een, uh, een tour en dan uh, promote je je album. En nu maak je een album om je tour te promoten? Ja, dat, dat is een voorbeeld. Ja, je moet je gewoon aanpassen. Ja. Hoe is het, is het leven, denk je, zwaarder voor een muzikant om, om, om rond te komen? Ja, ik denk. T, t, um... Ik denk dat het altijd zwaar is geweest voor muzikanten. Kijk, we, we zien natuurlijk alleen maar de, de grote sterren, de voorbeelden. Die hebben het heel makkelijk en dat is nog uh, steeds zo, zeg maar. zeg maar. Zeg maar, de top 1% in die business, die heeft het gewoon supergoed. Maar uh, ja, alles daaronder, ja, het is, blijft natuurlijk wel een beetje struggelen, ja. En zeker in, in, in een land als, als, als dat van ons, dat is gewoon een heel klein afzetgebied, zeg maar. Er zijn heel veel, veel bandjes, dus je moet eigenlijk gewoon de grenzen over, wil je, wil je kunnen overleven. Hè? Als je daar met vier mannen inkomen uit wilt trekken... Is dat wat jullie willen? Wil je de grenzen wel over? Ja, dat, dat, zeker. We willen zeker de sowieso. grenzen over. Ja. ja, België moet sowieso komen. Zeker. Ja, België moet sowieso komen. Dat moet lukken ook, toch? Ja, denk het wel. Ja. Hé, hey, maar uh, zou je bij die 1% willen horen? Nee, nee, nee. nee. Ik zou niet zo'n hele grote ster willen zijn. Nee, nee. nee want dan moet je ook inleveren. Dus, uh, je, je komt daar alleen maar als je ook doet wat, wat mensen willen. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is niet de, de songs die wij schrijven, denk ik. Denk je dat het niet kan? Uh, de, de, helemaal aan die top komen en toch blijven wie je bent. Nou, Zou dat het is, kunnen? Uh, helemaal aan die top komen. Ik ken eigenlijk maar één band die daar nu mee wegkomt, en dat is Radiohead. Dat is een band die echt doet wat ze willen uh, en toch uh, echt, echt daar bovenin zitten. Voor de rest is het, ja, wat, wat ik op de radio hoor, daarom heb ik ook geen radio. Ja, ik vind het echt oh, allemaal. Ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ja, 3FM daar luister ik ook niet naar. Vind dus ik echt. Uh, maar nou, af en toe komt Signet daarop, hoor. Ja, wij we zijn er ook geweest. Maar als, als ik je, we zitten wel eens in de auto middels en dan staat hij toevallig op, maar dan denk ik echt van Jezus man. Overdag, ja, want overdag is het heel erg. Echt fucked op. Ja, Verschrikkelijk. ja. <laughs> Platte. Ja, zwaar. Ja, alles op, in, maar... op wat uitzonderingen. Op wat uitzonderingen. In de nacht, hè? Ja, s'nachts. Beste tijd. S'nachts <laughs> zit je goed. Jullie eh, gingen ook nog een cover doen? Of niet? Ja, daar zat er over te denken. Je roert er een beetje zenuwachtig voor. Oh ja, want. Of we wilden misschien een koffertje. Omdat doen. we hem ongeveer één minuut uh, gerepeteerd hebben. Oh. Een, een nummer van drie minuten. <laughs> dat klopt niet helemaal. Nee. Nou ja, zeg maar, wat, wat wil je? Nou, we kunnen nog een nummer op piano doen. Oh ja. Dat lijkt me ook wel leuk. Oh, dat is wel heel mooi. Want dat, dat, wat, wat was dat niet? We Will Adapt op dit? Ja. Oh ja, fantastisch. Ja. Zullen we even doen? Moet ja. ik even de ombouw wel? Oké, okay, doe maar even ombouwen. <tieft> Hoezo ben jij, uh, dit is toch waar heb jij leren zingen, Jeroen? Ik ja, of heb je dat jezelf geleerd? Gewoon, ik heb het gewoon mezelf. Ik ja, ik vind mezelf niet eens een goede zanger. Hoor. Nee, nee, maar het is toch mooi dat tweede stem erbij. Ja, maar daar hebben we lang over gedaan om eens twee te kunnen zingen. hoor. Ja, ze heel lang heel veel gerepeteerd. Ja, dat is best wel lang duurt, maar ik vind wel dat we een mooie, een mooie stemmen samen hebben gecreëerd en uh, vind ik ook. Vind ik ook, hey, ik ga vast even zeggen, um, 25 februari zijn uh, uh, jullie samen met Signe in uh, Nijmegen. Hmm. 10 maart spelen u in, in Den Bosch. En 13 april in Nijmegen. Ik vind het maar een mager lijstje. Dan moet nou, de... 24 februari speelt nog in, uh, in Den Haag. Oh, dat stond niet op, staat niet op de website, Suffert. Vandaag erop gezet. Oh, nou. <laughs> <hebben> we... <laughs> altijd checken, altijd maar, checken, maar in, Een Paard van Trooien? Of nee, wat? In, uh, de Supermarkt. Oh, dat ken ik Heet niet. Het schijnt ontzettend vet te zijn. Oké, okay, nou heel leuk. Maar nu gaan wij naar het titelnummer luisteren. Half is achter de, de, de vleugel gekropen. Ik ben heel benieuwd. Guess most of us get tired U thuis ook. Weet ik. Oh, wat heerlijk. Echt ontzettend mooi. Um, weet je, ik, ik, ik ga jullie ook toch... Ik ga toch vragen, heel, heel uh, um, brutaal... of jullie ook een, een, uh, een jingeltje willen maken voor de nacht. Dat heb je met Signe met ook gedaan. Maar dan zullen we ondertussen zullen we even draaien... dat wat jij had uitgekozen. En wat je oh ja. nog helemaal uit de auto bent gaan halen beneden in de ja, garage. Uh, en wat is doe do -doe het? Wat gaan we draaien? Uh, Soekieloof. En wat is dat voor iets? Dat is een, dat uh, zijn onze, eigenlijk onze recente Belgische helden. Ja, voor mij is het langer, maar vooral ook. En uh, die plaat heb ik heel veel geluisterd toen wij onze eigen plaat aan het maken waren. Ja? Die kedritjes tussen de bos en uh, Eindhoven. Dat was heel vaak zoekula. En, en waar komen ze vandaan? Antwerpen. Ja, het is eigenlijk een beetje uit dat uh, Antwerpse clubje, zeg maar. Je hebt een Met, Metal Molly en zo. En uh, er zijn allemaal mensen vanuit die groep. En uh, ja, dat is zoekulaaf. Okay, dat zijn dus... de jongens die heel. Creatief beest zijn. Die niet naar de centen kijken. Oké, okay, dat is goed. niet interessant. Gaan we luisteren. You pull me out of mosko. I shall control myself. You shove me back to my home. I shall control myself. I can't decide where I am. I shall control myself. <middels> Ik zal, ik zal even laten horen. Weet je nog wat je met Signe deed? Dat klonk zo. Moet je even de boxen ook weer openzetten, Siep? De nacht van het goede leven. Met Adeline van Leer. Oké, okay, dat was Signe. En nu gaan we die van jullie opnemen. Wat, wat, wat, wat, ja, doe maar. Zal ik hem met Adeline van Leer zeggen? Met mijn uh, zoele, zware. Oh ja, dat is goed. Stem. Vlaamse stem, ja, dat is goed. Ik. <laughs> maar alleen zot de kop. Ja. Ja, daar doe ik het voor. <applaus> Heb je hem opgenomen, Siep? Dat is goed. Hey, <clears throat> ik zal even wat, uh, wat quotes uh, uit de pers halen. Uh, File Ander zei: Zeldzame klasse. Het gaat allemaal over die nieuwe plaat, We Will Adapt. Music maker zei: Een eigenzinnig en uitdagend album. Or Magazine: Een plaat van grote klasse. Live-XS: Verslavend meesterwerk. Written in music. boeiende muzikale trip. Music for, uh, from... Dit soort pareltjes zijn zeldzaam. Fred, een avontuurlijke sound. En dan nog eens de gitarist. Een van de beste gedeeltelijk vaderlandse uh, debuutplaten in tijden. Dat gedeeltelijk staat natuurlijk op Jeroen, want dat is helemaal geen Nederlander. Nou, dat is wel, wel fantastische recensies. Ja, zeker. En uh, hoe, hoe gaat zoiets dan verder? Dan stromen de, de, de aanvragen voor concerten binnen? Uh, nee. Eigenlijk. Helaas. <laughs> Nee. Hoe moet je dat dan verder doen? Ja, dan moet je een, go een goed management hebben. En uh, denk ik of zo. Of mensen met de juiste ingangen of zo. Of zoiets. Nou, maar het, het, is, uh, het levert absoluut wat op, zeg maar. Dus we krijgen veel aandacht. De plaat wordt heel gekocht en er wordt veel beluisterd online. Dat, dat kun je allemaal meten. Maar uh, ja, het, het, ene, de mensen, het is ook een beetje bang nu. Want popcircuit. Kaart zijn duurder en subsidiepotjes die verdwijnen. Ja. Dus er wordt heel erg veilig uh, geprogrammeerd dat is ook een beetje jammer. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ja, het zei zo. Het zei zo. Ik wou nog even iets zeggen over... Nee, we moeten eigenlijk ook... Zeg dat het een mooi hoesje was van de plaat. Het is door iemand met een hele mooie achternaam gemaakt. Itay La uit Israël. Oh, oké. Okay. Nou, je ziet het is een beetje uh, psychedelische kleurtjes, uh, vlekken en toestanden. Maar daarvoor ook zie je prikkeldraad. Maar op dat prikkeldraad, dat zwart, zitten allemaal zwarte vogeltjes. Hè? Of ja. zie je, en je ziet de elektriciteitsding. En er staan een, een zwarte hond of wolf op. En een, een, een das. En een en bloem die uit de hersenen groeien. En, uh, en een bloedend hart. Nou, ja. het, is, het is mooi. <lacht> nou, hey, zullen we voor het laatste, uh, de laatste vijf minuutjes nog een nummer doen? Doen we dan? Laatste nummer? Zullen we de koffer doen? Ik vind het wel spannend. Nee. Ah, spannend. <laughs> nee, man. Leuk. Chemical, dat kunnen jullie ah. zeker niet doen, uh, akoestisch of wel? Dat is wel lastig nu. Nee, huh? nee, dat gaat echt niet. Nee, dat gaat echt niet, ja. Nee, die moet ik gewoon volgende week eens draaien dan. Nou, denk eens, wat, welk nummer? Schoon nu? Nee, nee, nee. Ah, chicken. Oké, okay, dan... I'm a chicken. A dan sorrow. Oké. Okay. <laughs> dit, dit, dit staat eigenlijk helemaal nergens op, dit volgende nummer. Nee, is het, staat dat op de plaat? Nee, het is een soort nieuw uh, dingetje. Het slaat nergens op? Nee, nee, nee. Het, het staat, staat nergens op. Oh, oh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, hartstikke nieuw wereldpremière, toch dan? Zorg sort of. Op de radio in ieder geval. kicked in and you smiled